Thomas met het NOS-journaal. Ook vandaag praten de fractieleiders van D66, VVD en CDA... met informateur Letchert. VVD-leider Jezel Gus zegt op Instagram dat ze verwacht... dat het misschien wel nachtwerk op wordt. Ze wijst erop dat de drie partijen... volgende week vrijdag een coalitieakkoord willen hebben. Voorafgaand aan het overleg... vandaag zeiden Jezel Gus en CDA-leider Bontenbal... dat ze het goed vinden dat groenlinks pvda leider Klaver heeft gezegd dat hij onder voorwaarden afspraken wil maken over samenwerking. Ook Transavia schrapt de komende dagen vluchten van en naar het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij doet dat vanwege de geopolitieke situatie... in Iran, Irak en Israël. Tot en met maandag worden de vluchten van en naar Dubai geschrapt. Gisteravond maakte de KLM al bekend voorlopig niet naar het Midden-Oosten te vliegen. Hoeveel passagiers er door worden geraakt is niet bekend. Code Oranje is in het noorden opnieuw verlengd... omdat het nog steeds verraderlijk glad kan zijn. In de provincie Groningen geldt Code Oranje tot 5 uur. In Drenthe nog een uur. In Friesland, Overijssel en op de Wadden geldt tot morgenochtend 11 uur Code Geel. Vannacht en vanochtend raakten in het noorden van het land... meerdere auto's en een vrachtwagen van de weg door de gladheid. Onder meer, een, in Groningen gebeurde dat. Er botste een bestelbusje tegen een boom en de bestuurder moest naar het ziekenhuis oud Jan-Nico Scholten is overleden, meldt zijn familie. Hij was in de jaren 70 en 80 Tweede Kamerlid. Eerst voor de gereformeerde ARP, later voor het CDA, waarin die partij opging. Scholten botste vaak met de CDA-leiding. Zo verzette hij zich tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. En hij vond het bezuinigingsbeleid van de CDA-premiers van Acht en Lubbers te hard. In de jaren 80 en 90 was hij voorzitter van Vluchtelingenwerk. En later ook nog Eerste Kamerlid voor de PVDA. Jan Nico Scholten was 93. Het weer, het kan nog regionaal glad zijn. Blijft de hele dag vriezen in het noorden. In de rest van het land veel ruimte voor de zon. Bij 4 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 wordt op zaterdag, een lekkere plaat uit de jaren 80. Dit was uh, Matthew Wilder en Break My Strides. Ja, wil je meekijken in de studio? Ga dan naar uh, zfm-live.nl. Kunnen ze drie uur lang naar ons kijken, Richard? Goedemiddag. Ja, uh, goedemiddag. Rood. Goedemiddag. Uh, het is weer mooi weer. Ja, je hebt de zon weer meegenomen. Ja, ja dat is wel heerlijk. Uh, er is er toch een tijdje een beetje de klat erin geweest. Laatste. Uh... Nou, maanden helaas, maar ja. uh, nu is het dan toch weer mooi weer. Zeker. Nou, een leuke uitzending uh, vanmiddag weer. Die zit wel uh, bommetje vol eigenlijk, hè? want uh, we ja. hebben weer heel wat uh, items en uh, interviews en gesprekken die we gaan doen. Zeker, ja. Um, heb jij wel eens uh, naar het programma Sterk gekeken? Ja, Sterk, zeker. Want uh, collega Dolly uh, Tempierik ja. zit ja. En uh, ja, meteen gekeken. Op de woensdagavond is het een uh, beetje standaard, uh, zeg ja, maar. Ja, ik kijk ook altijd. Ja, ik kreeg die tip en ik denk, nou, ik ben gelijk vanaf het programma 1 gaan kijken. En uh, ik dacht van hé, hey, <coughs> sorry. Ik denk wat leuk om uh, Dolly een keer uit te nodigen, om gewoon eens te weten hoe het nou achter die camera gaat. En ze is hier, welkom Dolly. Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, je bent de bekende van, uh, van Rob, want. Je presenteert ook nou, net zoals ik yeah, af en toe. Eén keer uh, in de maand. Dan yeah. uh, ondersteun ik Rob uh, met, uh, met de uitzending als sidekick. En ja, bij uh, noten uh, springt nog een keer in, weet je wel. Ja, het, is, het is een heel intensief programma. En om dat uh, iedere zaterdag te doen, dan ben je echt helemaal back af. Want hij, hij is een hoor roep Rob? <laughs> ja, oh. ja, erg hè, ben ik. Ja, daar kan Richard over meespreken. Ja, ja. Je, je hebt geen twee minuten oh, voor joh. jezelf hoor. Als je een foto van Richard ziet na vijf uur, dan blijft niks van <laughs> ja, over. Ah, soms, dat zei ik je, soms hoort dat programma antwoord voor jou en dat is uh, van twee tot zeven. Dat is echt een hele Nou, Dat ja. kan je maar afvoeren. Ja, ja. ik eens heb, ik heb ja, één is, keer heb ik het niet gered long. tot het einde, jij ook niet hè? Nee, ik ook maar, niet. Ja, dan begint het echt op werken te laten. Ja, precies. Hè? Ja, Zeker weten. Maar daar gaan we het niet over hebben. En je krijgt er niks voor betaald hè? Nee, helaas. Nee, allemaal vrijwilligers hier. Ja, toch? Nee, maar dat is toch leuk. Het, uh, het is de moeite waard om, om hier als vrijwilliger mee te doen bij de radio. En, uh, ja. We kunnen eigenlijk ook echt best nog wel wat, wat mensen gebruiken. Want. Uh, ja? Het, het Zandvoort lunchprogramma, dat, dat heeft nog maar één keer in de week. En dat programma ligt mij heel erg na aan het hart. Omdat ik vroeger samen met Rus Jansen, dat, dat, zo ben ik hier ook begonnen. Oh ja, Rus Jansen. Eh, nou, die ja. zit er niet meer bij, hè, geloof ik. Nee, die werd op een gegeven moment uh, zo krakkemikkig... dat hij die, die reis niet meer kon maken. Steeds mm. van Beverwijk naar Zandvoort. Wat natuurlijk logisch was, hij had geen auto, want hij kon natuurlijk niet zien... Dus altijd met het openbaar vervoer. Een boel gedoe. Dus hij staat op een gegeven moment mee opgehouden. Zit nu ook bij Eimond, 360, weer veilig om de hoek. Nou, we gaan en, zo. Uh, ja, nee, maar um, uh, we hadden toen vijf keer in de week... op alle werkdagen van 12 tot 2- ja. een lunchprogramma. Het was bijzonder leuk om te doen. We hadden hele leuke collega's. Dus ja, bij deze roep ik dan ook meteen... Ik word, oh, ik ga jullie zo zitten storen. <laughs> ik roep meteen... <laughs> Mensen op, dat, uh, mocht, je, mocht je nou uh, graag uh, aan zo'n programma willen gaan werken, uh, neem contact op uh, met, uh, met Ger Loogman, denk ik. Hè? Ja, G. G. G. G. G. Loogman. G. Loogman. Ja, dat is ZFMZandvoort.nl. Of kijk gewoon ja. op de site. Ja, kan ook. We gaan er zo over verder praten, uh, Dolly. Want ja. ik, maar ik wil u nog wel zeggen dat ik het heel erg leuk vind dat wij nu een keer samen in dit programma zitten. Nou, uh, dat is wederzijds. Ja, dus, ja, welkom. Ja, en zie hoe ja, nou, afgetraind ze is. Hoe bedoel je? In welke zin? Oh, fysiek. Oh ja. Wat een verschil hè. Wat een verschil joh. Ja. Oh. Ik dacht, nou, dan gaan we het zo wat, meteen Wat model komt hier binnen. Maar, <laughs> ja, ja <laughs> dat is uh, mijn, mijn model. Ja. Ja. ja, want het programma is natuurlijk al een tijdje bezig. En mm -hmm. dat, de laatste uitzending heb jij al de, de opname al van gehad. Dus je hebt al heel veel gesport. Nou ja, dit, nou valt het stil. Ja, nu, uh, dus, uh, uh, ja, hey, gaan we het zo meteen over hebben. wil we ik we weten wat ik we nog doen, meer gaan doen. Uh, ja, Hup, maar... Microfoon dicht van Dolly. Uh, wat uh, gaan we nog meer doen? Nou, We hebben natuurlijk Zandvoort Nieuws. Uh, we hebben natuurlijk een weerbericht. En voetbal. We gaan uh, voetballen tegen Andijk. Uh, het Sporting Andijk in het Sportpark Andijk. Zeker. En uh, Piet Pijper houdt ons op de hoogte daarvan zeker weten. Dat gaan we dus allemaal vandaag doen. Dus lekker blijven luisteren. Zon schijnt. Heerlijk weer hier in Zandvoort. Dus als je in de gelegenheid bent, kom dan even deze kant op en geniet van een lekker terrasje of zo. Dat kan zomaar. En lekker muziek op de Zandvoorts Radio, waaronder Stevie Wonder. Well, uh, like I don't understand how you can, 'cause like I've been, uh, you know, Paris, Peru, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish. Todo bien, chevere. ¿Está bien, chevere? Chevere. Bien, chevere. Is that right, Mama? Yeah, uh, cause I got my shaking, I'm gonna do the thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it.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 When you get off, off don't you worry about it. Dat kent deze plaat, met name van een hele tijd geleden. Maar wel uh, veel later weer dan deze uh, van Stevie Wonder. Incognito, en Don't You Worry About The Thing. En dit was het origineel van de, inderdaad onze Stevie Wonder. Wat blijft hij lekkere muziek maken, Richard. Ja, heerlijk. Ik ben al uh, vanaf, denk ik, mijn 16 of 15 al, al, al uh, fan. Uh, zeker de songs Key of, The Keys of Life. Ja. Double LP, nou, dat is echt waanzinnig uh, goede muziek. Maar eigenlijk tot nu. Luid maakt er nog steeds mooie muziek. Heb jij die LP ook echt op vinyl thuis? Ja. ja. Yes, ik ook. Ben ik heel is een blij een hele, mee. Het is een hele mooie dubbel dat LP. Het is een dikke is LP is dat. Ja, ja. Ja. ja. Echt een genot met hele mooie nummers. Mooi. Daar zijn we het weer over eens. Breng jou ook goed nieuws bij Salfords Nieuws. Uh, ja, wat, uh, wat heet 200 jaar uh, Zandvoort badplaats? Is dat gaat het, het gebeuren? Ja, ja, het gaat nu eind, eind van de maand volgens mij. Op 30 januari. Dat bedoel ik. Ja, dan bestaat uh, Zandvoort dus uh, 200 jaar als badplaats en dat wordt gevierd. Uh, er wordt een ludieke wijze een startschop gegeven voor het uh, jubileumjaar. De oorsprong van. Zandvoort, even een historie hierop, voor jou ook interessant. De oorsprong van Zandvoort als badplaats gaat terug naar 31 januari 1826. Weet je wat er toen gebeurde? Uh, nee. Eeg, grote stilte, weet je? Nee, nee, nee. Wacht even. Nou, ik weet niet waar je op doelt, maar er kwam toen een hotel. ook en uh, Dat was het eerste hotel voor badgasten buiten ja. Zandvoort... Die, uh, die naar Zandvoort kwamen ja. om uh, te genezen ook. Was, was, en, het was een en hotel badwater. en een, en een bad, ja, de bad. badhuis. Ja, badhuis. Ik, ja. ik doe daar als actrice mee in een toneelstuk. Uh, de Koude Douche. Die oh. gaan we ook opvoeren in het kader van 200. We hebben, we hebben al een hele ronde gedaan toen uh, met de pop-up van Zandvoort uh, Art. Zijn we bij verschillende uh, uh, organisaties en, en instellingen langs geweest om het op te voeren. Dus daar wordt dat ook allemaal verteld, oh, okay. de geschiedenis. Uh, en uh, wat dat is, doet de badmeester. En dan, uh, dan speel ik samen met mijn dochter... Twee uh, meiden die in een huis werken in aardehout En die mensen zijn naar Amsterdam. En dan trekken wij hun kleren aan. Zodat we bij de opening konden zijn. En als eerste een bad konden nemen. Maar daar kwamen we van terug. Ja, dus en, uh, wanneer, nee, ik, wanneer is dat? Nou, dat weet ik nog niet. Want hmm. uh, uh, het, het, het is in productie van Fred Rozenhart. En Fred is net uh, geopereerd uh, aan, aan darmkanker. En uh, die moet nog bekomen. Dus ik denk... Na maart, in ieder geval. Dan hmm. is hij weer van plan om op te starten. Ik weet niet wanneer ze van plan zijn om het op te voeren. Maar op ik hoor minuut. het wel. Maar als op de hoogte. Ja, door. Komt kom daar Bad Zandvoort vandaan? Die naam werd op een gegeven moment ook gebruikt hè, voor ja. Zandvoort. Ja. ja, zou kunnen, staat hier niet in. Okay. Maar in ieder geval, ik zal het even vertellen. De oorsprong van Zandvoort als badplaats. Uh, dat kwam toen vijf commissarissen. waaronder Jonkier Barnaar, professor van Lennep en Johan Enschede. Het is heel grappig. Ik, met alle drie heb ik wat. Waarom? Ik, uh, ik heb een koospraktijk op landgoed Vogelsang en dat is de van de familie Barnaar. Ah, En je hebt hier ook een boulevard, Barnaar. En de Van Lennepeg. En de Van naar daar woon ik ongeveer aan. Ja. En uh, jij woont er ook vlakbij toch? Ja, ik woon er net naast. Ja. Dus ik zit ernaast. Zijn en je, je hebt heel bij. veel geld in je portemonnee. Nou Johan Enschede, daar heb ik de hele tijd tegenover gewoond toen het nog in het centrum was. En ik heb ook die geldtransport en zo regelmatig van oh, gegaan. Okay. Dus heel grappig. In geval, toen, uh, uh, koning Willem de eer, toen hebben ze koning Willem I. verzocht... om steun voor de aanleg van de straatweg. Nou, oftewel nu de Zandvoortselaan. Ja, dat was een zandweg. En het eerste badhuis. Ja. Ze bedachten rond 1825 een plan... Eer Ener-negotiatie. Nou, dan weet jij wel wat het is natuurlijk. Ik heb geen idee. idee? Negotiatie. Uh, Nego nee, oh, is dood. De, de, oh, nou. De, dat had ik niet <laughs> In ieder geval, voor de aanleg van de straatweg... en de bouw van het badhuis. Zelfs. Koning Willem II investeerde 10.000 gulden. Nou, dat was toen een enorm bedrag. Zeker. En uiteindelijk kwam het benodigde kapitaal van 150.000 gulden bij elkaar. Dus alleen voor een badhuis en een straat. En het werd gewoon gekocht door één persoon, volgens mij ook. Gekocht? Ja, dat gekocht. Badhuis. Nee, Zandvoort. Oh, dat kan. Ja, nou ja. Maar vroeger was ja. inderdaad Zandvoort gewoon. Uh, in, in, in eigendom van bijvoorbeeld de familie Barnaar, en er zijn wel andere eigenaars geweest. Nou ja, oké. Ik dacht dat de, fam ja, de familie Barnaar heeft het toen toch gekocht. Ja, ja, ja. Dus dat zou is kunnen, Maar die het tot slot heb ja. je oh, nog, ja. Ja, ja, nog ja. meer. Wat betekent ja, nog meer? Ja, jingeltjes is afgelopen. Dus, uh... En ik wou zeggen dat ik me ineens besef: uh, Nego betekent niet dood, dus Necro. Oh ja, ja, ja precies. Gelukkig <laughs> maar. Gelukkig. <laughs> Lekker in zegenbaden. Dus ja. Lekker in zegenbaden was destijds nog niet bij, want het water werd met de kar uit zee ja, gehaald en naar ja. de diverse badkuipen van het groot badhuis gebracht. En dat waar de gasten konden bij. Baden. Nou, dit markeerde de begin van Zandvoort als geliefde kustplaats. Het jubileumjaar start op 30 januari met een feestelijke boekpresentatie... en een lichtkunstshow bij het monumentale raadhuis op het Raadhuisplein. Dus dat lijkt me echt super leuk. ga er ja. even naartoe. Ja, het wordt ingeluid door uh, DJ Maxime, hè? Ja. ja. Nou, de show vertelt in zes minuten het verhaal van 200 jaar badplaats Zandvoort. Dus het is echt, die lichtshows zijn echt heel erg leuk. Vanaf zeven uur uh, komt DJ Maxime oh, met een feestelijke omlijsting. En half acht is de officiële opening van het jubileumjaar op het Raadhuisplein met de lichtshow. Iedereen is van harte welkom om onder deze aftrap aanwezig te zijn. Oké. Okay. Dank u, dank u, dank u. Oh, ik, ik, oh, de, ik heb dank. ook een berichtje. Oh, gekregen. jij hebt ook een berichtje, ja. ja. Ik, uh, ik ja. weet dat allemaal niet, maar... Uh... Ja, nee, dat, dat gaat over uh, iemand op de boulevard die ze absoluut nooit verwacht hadden. Uh, en, en, en uh, het, het ja, politiebasisteam van de Kennemer Kust... die, die, die wisten ook niet wat ze ermee moesten. Die denken, wat krijgen we nou? Want die kregen een melding dat een uh, jonge zeehondenpup had besloten... om de boulevard van is van dichtbij te bekijken. Den, ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi gezicht. Maar die, die, die, die, ja, die, daar hoort de zeehond niet thuis. Dus ik denk dat hij helemaal verdwaald is. Maar misschien kwam hij op de lekkere luchten van onze zomer. Oh, poort, zo is ja. het. Ja, dat kwam bij natuurlijk. de viskraam. Van, uh... Zo is het. Die ja? was op zoek naar Patrick. Ja. Maar goed, na, uh, uh, na een uh, korte check-up is besloten. Want uh, ze zagen dat er, uh, de pub niet gewond was of niks. Die mankeerde niks. En toen hebben ze besloten om hem op een rustige, veilige plek... weer uit te zetten in de zee in de omgeving van Noordwijk. En dan kan hij lekker verder groeien en genieten van de golven. Maar voor um, your information, het is eigenlijk heel normaal... dat zeehonden dit doen. Die komen regelmatig aan de kust om uit te rusten. En um, ook om hun lichaamstemperatuur op peil te houden... Of uh, gewoon even te genieten. Van even, even een beetje relaxen. Ja, aan, nou, maar er denken heel strand. veel mensen van... er is wat aan de hand met de zeehonden. Dat is waar, want die huilers, dat zijn die jonge zeehonden... Ja, die zien er heel hulpeloos uit. Maar dat zijn ze dus lang niet altijd. Het is echt uh, cruciaal om altijd afstand te houden. Want onthoud één ding goed. Het, ze zien er heel schattig uit met die puppyogen. Maar het zijn roofdieren. Dus kom niet in de buurt. Plus dat je ze stress gaat uh, geven en je weet nooit hoe ze gaan reageren. En als je denkt dat, uh, dat, dat zo'n dier wat mankeert... neem dan contact op met SOS-dolfijn. En dan komen die kijken. Helemaal goed. En voor de uit de buurt blijven, hond vasthouden. Dat de hond, anders ben je hond kwijt. Dus dat. Dankjewel weer voor het uh, Zandvoortse nieuws. Ook naar te lezen op de ZFM app.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 The pebbles in your hand, initials in the sand, yeah Summer isn't over, yet. Yeah. Skinny dipping with your heart out It's my favorite part now nah, We ain't gotta tell no one The midnight sun kissed, and under the rest, I lay on your chest like this. Hold me like the 9 graden, 9.1 uh, gaven de meters uh, hier aan. En de Midnight Sun uh, hoorde je van uh, Sarah Larson hier op de radio... We hebben het al gehoord, hè? ook aan het begin van uh, dit programma. We hebben Dolly Tempierik in de studio. Hallo Dolly. Hallo, Hallo. Dolly. En dit oh, keer ja, niet oh, helemaal als uh, mede Nee. Alhoewel je nou, net wel. ook uh, softwaarts nieuws deed <laughs> natuurlijk. <laughs> Even stiekem tussendoor. Kan je het kan het laten. weer niet laten. Nee. Nee. <laughs> dat dacht ik al. Maar uh, ja, het lijkt me sterk uh, dat, uh, dat je uh, mee gaat presenteren vandaag. Nee, ik, uh, ik heb uh, reuze veel andere dingen te doen. Dat bedoel ik, ja, maar ja. Lijkt, me, lijkt me sterk. Ik was uh, aan het opbouwen naar uh, <laughs> sterk. Oh, sterk. Oh, God. ik blijf erin trappen, hè. Ja, ik zeg, ik, lijk, ik, lijkt dat, me sterk. Ja, ja, ja, ja. maar dat, dat woord komt zo vaak naar me toe en dat heb ik helemaal niet in de gaten dat het slaat op die uh, uitzendingen. Nee, wat een leuke uitzending, ja. hè. En helemaal ja. de promo die jij naar me toe stuurde... voor ja, de die volgende komt... aflevering. Oh, wat erg. Die, die is nog komt... helemaal goud? Ja, die komt deze week dus... Uh, gaan ze die uitbrengen... Uh, in aanloop naar de volgende uitzending. Maar, uh, oh, het is verschrikkelijk. Ik wist niet dat ik zoveel voor mijn steunen, kreunen, klagen... Nee, helemaal die blik, die blik <tie> aan het eind uh, van je. Echt ja, al, van, toen was ik ook op. Toen waar ben ik, ik in vredestaan mee bezig? Nou, dat is ook precies wat ik dacht. Waar ben ik aan begonnen... Ja. Ja. Ja. Oh ja. Nou, zoals bij het begin beginnen. Laten we bij het begin, dus zodat de mensen ook een beetje weten waar we het over hebben. Hè? Kun jij uh, beschrijven waar het programma over gaat? Uh, nou, we hebben het over het programma Sterk. Dat is een, uh, een, een televisieuitzending, een docuserie, uh, die is verdeeld in acht delen, acht afleveringen. En uh, dat gaat over mensen die om welke reden of door welke oorzaak ook in een sportschool terecht zijn gekomen. En daar zijn heel veel aanleidingen voor. Want heel veel mensen die gaan niet omdat ze denken... even lekker sporten. Nee, in die, in die, in die afleveringen zie je dus mensen... die echt wel uh, vanuit trauma of uh, vanuit echt gezondheid uh, uh, overwinning... daar naartoe zijn gegaan. En ja, daar uh, in meer of mindere mate fanatiek in zijn geworden... Nou, en uh, daar ben ik ook per ongeluk tussen gekomen. Hoe bij ben die... je daar zo uh, tussen beland? Nou, ik zal het begin beginnen wat mij betreft. Ik had ochtends uh, met mijn dochter, hadden we uh, boodschappen gedaan. En we gingen bij haar even een kopje koffie doen. En mijn dochter was toen 17 kilo afgevallen. En die zei, oh mam, die buik, ik weet niet wat ik moet. Dus die haalt die buik tevoorschijn. Ik zeg, ja kind, dat wordt sporten. Daar zit niks anders op. Dat moet je wegtrainen. Ze Want met eten, minder eten, wordt het alleen maar erger dat dat, dat vel gaat hangen. En nou, toen zag ik er zo kijken. Dus ik haal ook mijn buik tevoorschijn. Ik zeg, maar je hoeft niet alleen. Ik zeg, want kijk eens wat ik heb hangen. Ik mag ook wel een keer gaan. Weet je wel? Plus dat ik een conditie van lignofessie heb. Dus dat hadden we ochtends met elkaar besproken. Van uh, ja, ja, maar ja, dat sporten, ik, ik, ik hou er niet zo van. Nee, maar we moeten, we hebben geen keus meer. Oké, okay. dat is dat. Toen ben ik smiddags thuis, gaat de telefoon. Omroep Joeman. En uh, ik denk, uh, nou, bijzonder, wat krijgen we nou? Toen zegt ze, ja, ik heb je nummer gekregen via Jokie Berendonk. En Jokie Berendonk is een echte theatervrouw. En, en uh, echt een waanzinnig leuke zangeres. Maar die heeft hier altijd op Zandervoerde vroeger gestaan. Zandervoerde gaat verdwijnen. En uh, ja, ik heb toen samen met Arnold Jan Scheer... een reportage gemaakt voor ZFM. Uh, om, om te laten zien wat voor taalslachten er daar gaande is. En, en een beetje hoe nog steeds de stemming is bij de bewoners. En wat er nou allemaal precies achter die schermen gebeurt. En daar heeft Jokie ons in rondgeleid. Dus dat kwam samen in de vraag van voordat je verder gaat, kun je heel even kort vertellen wat dat was met Sandervoorde? Wat gaan antwoorden? Sandervoorde, nou dat kan ik vertellen, want zij vroeg dus. We zijn eigenlijk op zoek naar mensen vanuit Sandervoorde die in een wijk uh, sportschool uh, uh, trainen. Maar toen zei ik ja, maar lieve schat, Sandervoorde staat op het punt te verdwijnen. Want er komen allemaal chalets. En de, de mensen die zijn aan het vertrekken. Ik zeg, en zo'n beetje de enige mensen die overblijven... dat zijn de ouderen die denken van... ja, het zal mijn tijd wel uitduren. Ik heb dit mijn leven volgewerkt. En ik sta hier en ik blijf hier. Totdat ik echt... Hè, die, dat ik die bulldozer aan zie komen. Kijk je naar mij? Ik zeg dus... Hè? Ja, ik zit toch met jou te praten? <laughs> Waar moet ik dan naar kijken? Ja. Nee, nee maar goed. Uh, en uh, dus ik zeg... Ja, het lijkt me sterk dat je daar mensen gaat vinden... die naar de sportschool gaan buiten. Dat ze zijn de dus winters niet, hè? Mm -hmm. En uh, toen... Uh, nou, dus toen zaten we zo te praten. Toen zei ze, ken je wel een paar sportscholen? Ik zeg, ja, lieve schat, ik weet waar sportscholen zijn. Dat, dat weet ik wel. Maar je zoekt dus een wijksportschooltje, ja. Dus ik zit te bedenken en ik zeg... Nou ja, ik, ik ben ingeschreven bij sportschool... maar ik heb een rondleiding gehad en daarna ben ik nooit meer geweest. Dus ik, ik, ik, elke keer wat, weet je wel? Nou, en we zaten zo te praten. Dus, en hey, waarom ga jij dan naar de sportschool? En toen vertelde ik dat verhaal van die buiken van ochtends en dat mijn dochter ook moest. En ineens zegt ze: Ja, maar wacht even. Ze Ideaal. Zegt, waarom gaan jullie niet meedoen met het programma? Dat lijkt me geweldig. Ik zeg: Ja, maar dan, mijn dochter gaat dat never nooit doen, echt niet. Toen zegt ze: Nou, vraag het er gewoon. Bel me zo even terug. Dus ik bel mijn dochter en ik leg het uit. Ik zeg, moet je nou? Ik zeg, we zijn uitgenodigd om mee te doen aan zo'n programma. Oh ja hoor, zegt ze is goed. Ik denk, wat krijg ik? Nou, mm. echt, mijn mond viel open van verbazing. Maar goed, ik heb uh, die vrouw teruggebeld uh, van Hoeman en gezegd, van nou, ze vindt het goed. Dus toen is ze gekomen voor een proefopname. En, nou uh, oh ja, toen zaten we erin. Wat leuk. Ja. Nou, zullen we straks uh, na de weer even verder praten? Prima. Uh, ja, we gaan even naar uh, een plaatje en dan uh, gaan we naar het weer. Zeker, nou, ik ben uh, de laatste dagen op een uh, fiets. En dat is uh, wel bijzonder hoor. Rob op de fiets, maar uh, vandaag kwam ik op deze plaats. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg.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 en ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen Maar dat voeit me ook helemaal niet ben dus ik maar achterop bij mij En dan gaan we samen weg En ik weet nog niet waar naartoe Maar dat maakt niet uit want ik ben wel de weg uh.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 Ja, en dat zeg ik ook altijd. Spring maar achter, Rob. En dan uh, bij mij, uh, dan uh, komt het helemaal goed. Spring maar achterop bij mij, de bagagedrager. Je hoor, Gert Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Zo, ja, heb je je zonnebril nog niet uh, opgezet, uh, Richard? Nou... Daar is het bijna tijd voor, hè? Ik ben er niet zo van, jawel. Nou ja, ik vind het wel uh, oké okay voor je ogen ook, hoor. Ja, nou, mijn vriendin is heel gevoelig. Die heeft altijd de zonnebril op, maar hij krijg nooit. Oké, okay, nou... Ja, het is uh, bewolkt, erop. Bewolkt? Ja, ja dat, uh, dat staat hier. Oh, oh <laughs> oké. Okay. Oh. Dan zal ik beginnen, het is zonnig. Het is zonnig. Uh, in het westen en midden van het land blijft het droog. Maar in het noorden en noordoosten komt sneeuw en ijs voor. Nou, ja, nou valt dat wel mee. Geloof ik alleen nog in de provincie Groningen. Uh, in Groningen geldt dus nog de code oranje. Voor de rest is het in een paar noordelijke provincies code geel. Dat staat hier niet hoor, maar dat heb ik bij deze. Uh, er wordt 5 graden en het waait een zwakke tot matige oostenwind. Nou, Door de oostenwind voelt het natuurlijk wel wat, wat kouder. Morgen blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Er waait een matige Noordoostenwind en na een nacht met lichte vorst is het 4 graden. Maandag is het meest droog, vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen toe. Heel langzaam loopt de temperatuur op en eind volgende week is het ongeveer 6 graden. Wow, lekker warm, heerlijk, dankjewel voor het weer. Uiteraard ook na te lezen op de Facebookpagina van Rico Schreuder. Moet je even zoeken naar Rico of Weerman Rico en dan. Ja, hij schrijft daar dagelijks het uh, weerberichten voor je op. Dankjewel ook, uh, Richard. We gaan verder praten met uh, Dolly Tempierig. Want uh, Dolly, ja, je bent dus uh, gevraagd voor uh, Sterk. Ja. Maar jij ja, zei al zelf een paar keer van lijkt me Sterk. Zij uh, zou ze ook zo op die naam gekomen misschien, omdat jij uh, al... Uh... Nee, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Want, waar Wat, komt die uh, naam vandaan? Ik nou ja, sterk omdat je blijkbaar sterk wordt door, door dat sporten, of denk ik sterk, ik. sterk moet zijn, of om sterk, het te kunnen. Ook, ook dat, dus, dus het is alle meer omvattend, denk ik, die naam. Oké. Okay, nou maar die, die heb ik niet bedacht. Nee, nee. oké. Okay. Nee, in ieder geval een hele mooie soap bij Human op de woensdagavond... En uh, ja, volgens mij hebben we nog wel een ander aan uh, Dolly te vragen, Richard. Zeker, want we zijn pas bij het begin. We weten nu uh, Dolly hoe je erbij bent gekomen. Huiman ja. heeft je gebeld met de vraag of je nog mensen wist, en uh, uiteindelijk kwamen ze bij jou uit en toen ja. hebben ze jou gevraagd en je dochter en die zei ook zo meteen ja, wat je niet had verwacht. Klopt. Uh, nou, ik weet niet of de mensen het hebben gezien, maar uh, wat, wat je tot nu toe uh, hebt gedaan is, ik zal het heel kort voorstellen. Samenvatten, je bent uh, kleding bezig kopen. Wat niet helemaal goed ging. <laughs> uh, je bent een uh, proefritje ja. gedaan. Nou, bij Marcel. Hè, de de ja. sportschool van Marcel. Wat ook niet helemaal goed ging. Nee. Ik... <laughs> um, en uh, de laatste keer heb je voor het eerst echt gesport. Ja. En toen was je behoorlijk... Nou, dat is waar uh, je bent in de uitzending. Ja, waar dus. je in de uitzending bent. Nou, Voor de rest mogen we natuurlijk nog niks uh, vertellen. Maar kun je eens vertellen wat... Uh, wat, uh, oh nee, wanneer waren de uitzendingen? Wanneer waren ze op de, de opnames, bedoel ik? De opnames die zijn gedaan uh, vorig jaar augustus. Mm -hmm. ja. En uh, over welke periode? Nou, over een week of zes. Oh, Oké, okay. ja. dus ongeveer... Ja. Duurt vier, acht... zes weken. Ja, de uitzending ja, ja. duurt acht weken en de opnames waren tussen vier en zes. Ja, zo. Ja, ja, ja, ja. Ah. Dan, dan kwam het uh, team een dagje. We waren reuze gezellige jongens. Ah. Hele lieve jongens en... Uh, ja, dat zorgde er ook voor dat we eigenlijk af en toe geen, geen erg in hadden... dat de boel aanstond, weet je wel? Nou ja. dat, dat... Nee, maar is dus, het, dus je merk voel... je dat niet? Die grote camera echt bij in de buurt? Ja, tuurlijk. En er staat een geluidsman. Maar je, je bent niet de hele dag aan het filmen, hè? Je staat ook, uh, we zijn ook wezen lunchen. Dat kregen we aangeboden dan, weet je wel. En, en uh, je zit ook gewoon in gesprekken te voeren. En dan staan ze ook gewoon met die dingen. Dus... Dat, dat hoort bij hen. En het verschil dan dat, dat ze dat voor hun ogen hebben. of dat ze het boven je hoofd. Dat, dat, dat valt een beetje weg. Daar dat heb je geen erg meer in op een gegeven moment. Nee, en dat, dat... sommige dingen zijn natuurlijk wel echt gevraagd. Zoals het moment dat ze zeggen: van, uh, uh, uh, Waarom ga je nou eigenlijk naar de sportschool? Dan ben ik in de keuken bezig en dan ga ik het uitleggen. van dat gewoon mijn conditie echt heel, heel slecht is. Dat bleek ook bij die bio-test. Uh, ja. Want. Uh, ik zal even een geheimje ontrafelen, want daar is wel een beetje in gemanipuleerd. Uh, toen ik de eerste keer uh, werd gemeten, toen had ik een leeftijd, bio-leeftijd van 87. 87? Ja. 87, oh. 87. Ja, daar ben ik echt heel erg van geschrokken. En die van 70, dat was al de tweede keer dat we naar de sportschool kwamen. Dus toen had ik al verschillende rondjes gedaan een paar keer en ja dan zie je toch al dat er enorm veel vooruitgang geboekt wordt. Maar wat een reclame eigenlijk, Dolly. Dat betekent dus dat je biologische leeftijd teruggebracht kan worden in een paar rondjes sportschool van 87 naar 70. Ja, maar het is natuurlijk als je daaraan begint, dan is het niet alleen die sportschool wat verandert. Hè. Je verandert zelf mee, want uh, als je aan het sporten bent geweest, dan vind je het zonde om een snack erin te duwen of zo. Of uh, een paar cookies. of wat. Dus je gaat. Uh, het is zonde van je werk. Dus, dus je gaat ook daarop letten. Mm. Dus je, je let ook op wat je eet. En, en, en wanneer en hoe. En hoe je bereidt je dingen, weet je wel. Niet meer al doen met een klont roomboter erop. En uh, niet meer dikke sauzen. Ja. Dus, dus alles bij elkaar. Als je dus ook een beetje aan je leefstijl denkt. Ja. Ga je dus in een vrij korte tijd. Heel veel gezonder worden. Absoluut. Nou, Dat is wel een mooie promotie voor, uh, ja, voor het Ja, absoluut. En, uh, maar het, weet je wat het is? Het, het moeilijke is het begin. Dat, dat vergt zoveel kracht... en zoveel... Um, ombouwen in je hoofd. Want je, je gaat toch het roer helemaal omgooien. En van lekker comfortabel op de bank zitten... en af en toe eens een rondje met de hond lopen... naar echt intensief Een totaal andere levensstijl aannemen. Dat is hartstikke moeilijk. En, en ik, ik ben... Dat heb ik in die serie niet gezegd. Maar ik ben fibromyalgie patiënt. En ik heb een hele slechte rug. Een hele slechte nek. Uh, waardoor ik heel veel hinder heb daarvan. Weet mm. je wel. En ik ben ook altijd verschrikkelijk moe. Ik heb, ik heb weinig energie. Dus... Dat, dat, dat zie je ook in die serie. Dat, dat me dat zoveel moeite kost. En mm. dat het eigenlijk uh, ja, heel, heel um, moeilijk is om niet te mislukken. Mm -hmm. ja. Even heel kort voor de mensen die het niet weten, wat houdt dat in, die uh, ziekte? Fibromyalgie. Ja, dat, ze noemden het altijd weken delen reuma. Um, maar uh, waar het op neerkomt, is dat je uh, 24 uur per dag uh, pijn lijdt. Uh, het schiet van het ene lichaamsdeel naar het andere lichaamsdeel, maar wel steeds vaste plekken. Um, en die, die uh, en hele ernstige vermoeidheid krijg je erdoor. Hmm. Ja. ja, wel vervelend. Dus, ja. Hey, en je bent nu, uh, kijk, wat is het, een klein half jaar verder. Ben je nog steeds aan het sporten? Um, nee. Oh. Uh, nee, want. Um, uh, je, je kan ook in de volgende aflevering... geloof ik, uh, krijg je te zien... Dat, dat het gewoon niet goed gaat. Mm. Dat er ergens druk komt... in mijn nek of ergens wat dan ook. En da, daar, mm. krijg, daar ga ik onderuit. Oh. Nou, ja, dan word ik echt niet goed. Dus um, ik durf daar ook niet meer. Want mm. ik, ik weet dat ik een slechte rug... slechte nek heb. En um, ik, ik heb bijvoorbeeld een scootmobiel en zo. Want ik kan niet lang lopen. Ik kan mijn benen niet goed gebruiken. Um, en... en blijkbaar met bepaalde bewegingen. Met mijn armen en zo naar boven toe. En die, die, dat ging gewoon niet. Mm. Dus ik, uh, ik durfde niet meer verder. En ik heb me helemaal laten onderzoeken. En, um, nou, ik, ik heb wel groen licht. Maar ik heb nog steeds een angst om het te gaan doen. Maar ik ga wel verder. Met? Met, met de sportschool. Oh, dat wel. Ja, of, of, of zwemmen. Want mm. ik hoorde dat in Haarlem... daar kun je uh, een paar keer per week zwemmen. En zwemmen vind ik ook leuk. Ik weet dat het heel zwaar is als je intensief gaat zwemmen. Maar dat kun je natuurlijk langzaam opbouwen. Maar dat vind ik ook heel leuk. Dus ik zit een beetje te twijfelen wat ik zal gaan doen. Ja, okay. En of ik misschien beide ga doen. Ik weet het nog niet. Ja. Ja. ja, spannend. Ja, en mijn jongste dochter die gaat ook beginnen met, met sporten in de sportschool. Dus die is vrij dus... slank, toch? Ja, die is vrij slank. Maar um, die merkt het ook wel dat ze te vaak zitten snacken en te snoepen. Mm. Dus... Die, die heeft een, een paar behoorlijke heupen gekregen met een hele slanke taille. Okay. Dus uh, die zegt, ja, ik ga een beetje uit model groeien. En ik word een beetje lui. En, uh, dus die wil ook graag uh, gaan beginnen. Ja. ja. En mijn andere dochter, dus, die, van de opnames, ja, die sport nog steeds. Mm, ja. ja, mooi. Ja. Um, nou, nou komen mensen ook bij jou thuis. En je, je, je ziet opnames in de keuken en in de slaapkamer. En hoe, hoe is dat voor je? Want het is toch wel behoorlijk veel uh, privé uh, wat, wat je zo allemaal ziet op tv. Ik zit er niet mee. Nee, het er er mee? nee. Hmm. Ja, nee iedereen heeft toch een huis. Ja. En een keuken en een uh, huiskamer en een ja. slaapkamer. Dat is waar. En... Nou, Ik weet ja. niet of ik het zelf zou willen, maar... Oh, nou, daar nou, uh, zit ik helemaal nee? okay. niet mee. Nee, hoor. Ja. Nee, dat mag voor mij iedereen zien. Hé, hey, nou hoorde ik ook nog een, uh, net toen ik hier aankwam... dat jullie ook nog, jij en Rob, nog een andere plannen hebben. Ja. Namelijk de oudere partij. Ja! Jullie, gaan, uh, als jullie staan op de ja, kieslijst je, voor de oudere partij. Dan heb je wel een primeur te pakken. Ja, ja. hè? We ja. zijn de uh, lijstduwers, hè? Zullen je het ja, duwers of trekkers? Plek 6 of 7? Ja, plek 6, 7, 8 ongeveer. Denk dat het ja, wel ik, heb, al. ik sta op plek 6 ja. bij de oudere partij. Dus dat is toch dat, dan kan ik toch geen lijstduur noemen, Rob? Nee, dat is best wel hoog. Maar ja. de, de kans dus. dat je gekozen wordt is ook vrij klein. Vrij klein. Dat, dus, uh, maar uh, ja, we zijn uh, allebei uh, zeer uh, geïnteresseerd en betrokken bij Zandvoorts. Dus uh, ja ook via de radio onder meer en via de andere kanalen waar we actief zijn... Ja. Dus ik denk wel dat wij goede personen kunnen zijn... om de oudere partijen te ondersteunen. En dat gaan we ook zeker doen. Ja, voor ons was de stap, denk ik, ook niet zo'n heel grote stap. En Natuurlijk is politiek iets totaal anders dan radio. Maar uh, de Zandvoortse radio, ja, daar zijn wij met hart en ziel aan verbonden. En um, weet je... je je zoekt ook naar nieuws wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Dus je hebt ook een band met alles wat er gebeurt in Zandvoort. En je bent het natuurlijk niet overal mee eens. Nee, zeker en, niet. Je ziet ook heel veel dingen gebeuren van, waarvan je denkt: van, nou, als ik het voor het zeggen had, nou. Maar dan denk ik, ja, dan kun je wel eeuwig blijven denken. Maar, maar doe, doe er wat doen. mee. Ja. Doe er wat mee. Als jij weet dat een heleboel mensen een bepaalde mening ergens over hebben. Ga daar dan eens voor liggen. Ga daar dan eens voor staan. En, en probeer dat uh, mee te nemen als, als de raad bij elkaar komt. En een ander te overtuigen van dat dingen misschien ook anders zouden kunnen. Of, uh, hè, of misschien net een stukje beter, weet ik het. Uh, er zijn heel veel uh, onderwerpen waar... Uh, nou ja, dat, ik denk dat ik ook namens Rob spreek. Zeker. Uh, waarvan we denken dat dat beter zou moeten, beter zou kunnen, anders... En uh, nou, daar willen we best wel voor werken. En uh, we stappen nu in bij OPZ. Ja, waarom de oudere partij? Nou, ja, gewoon omdat uh, ja, die, de mensen die erin zitten, onder meer Patrick Berg en uh, de anderen. Sandra Lissenberg. Sandra Lissenberg en Belinda Keurensen. Maar Belinda, ja, onze oude voorzitter. Ja, dus, uh, ja da da nou. Nou, daar hebben we ook heel goed contact mee. En ja. uh, die kunnen het ook met heel veel mensen in Zandvoort vinden. Dus uh, ja, vandaar dat ze ook uh, genoeg uh, informatie uh, tot zich krijgen. Ja. Waardoor ze weer zich weer daarvoor uh, in kunnen zetten. En uh, ja, daar staan wij helemaal achter, toch, Dolly? Ja, zeker. Er zijn, uh, ik heb toen een, een, een introductiegesprek gehad... om te kijken, even af te tasten. Van ja, is het wel mijn partij? En, en uh, klikken we wel met elkaar? Nou, en ik was helemaal vrolijk aan het eind van het gesprek. Want um, ja... De, de, er zijn zoveel dingen waar we nog aan kunnen werken. En, en misschien zullen we in de komende jaren... want we zijn natuurlijk net beginnelingetjes... Uh, hè, zal onze invloed niet zo groot zijn. Maar misschien groot genoeg om dingen een andere wending te laten geven. En wie weet, he, en we, we moeten veel leren over de politiek natuurlijk. Ja. En we zitten niet meteen in het plusje. Dat gaat, maar op, achter de schermen kunnen we misschien toch voor heel veel mensen heel veel betekenen. En wie weet wat voor talenten jullie zijn. Dus dan, als je ja, even... de tijd zal het leren. Ja. Kijk, het, het, het belangrijkste is, wat voel je voor Zandvoort? En zoals Patrick zei, Zandvoort heeft zoveel voor mij gedaan. En uh, als je wat ouder wordt, dan is het ook tijd om weer eens wat terug te doen voor Zandvoort. Mm, mooi. Nou, maar dat vond ik een heel mooi gezegde en daar kon ik me ook heel goed in vinden. En toen dacht ik, ja. Zeker, ik, uh... nou, Patrick zet zich uh, in dat Zandvoort netjes blijft hè, met uh, de, de malige ja, ronde. Ja, zeker. Dus uh, ja, dat, uh, dat is gewoon een betrokken persoon ja. ook uh, bij, uh, bij Zandvoort. Ja, en, en wat dan... nu heel hoog uh, op de lijst staat, dat is uh, uh, het woningprobleem voor de ouderen. Dat sowieso. Dat er een goede oplossing komt voor ouderen die in een veel te groot huis wonen. En uh, ja, daar gaan we heel veel op aftasten en heel veel aan werken... om, om te zien of de toekomst daar echt een goede oplossing voor kan brengen. Er gebeurt wel iets, maar nog uh, te weinig. Ja, en op de verkeerde manier. Daar gaan ja. we het een andere keer over hebben, ja. Dolly. Ja. ja, in ieder geval ja, voor mijzelf. Tot slot, uh, daar wil ik dan uh, mee afsluiten... Was het ook de oudere partij? Ook omdat mijn vader daar jaren bij betrokken is geweest. En een van de oprichters is geweest, zelfs van die partij. En ook in de raad heeft gezeten. Dus uh, ik heb het ook uh, uiteraard via hem. Maar heb ik het ook allemaal meegekregen wat er in de raad zo, uh, zo speelt en speelde. Ja. ja, leuk. Nou, wil ik jullie heel veel succes wensen, allebei met, uh, met de Dankjewel. verkiezingen. Dankjewel. Ik hoop dat uh, het gaat lukken, dat het goed komen Ik en hoop dat er heel veel um, zetels komen in gemeentepolitiek. Ja, dat hoop ik eigenlijk niet, want dan moet ik daar gaan zitten. En dat was de bedoeling nog niet helemaal. Ik nee. moet eerst nog leren. En als we politiek maar, uh, antwoord geven, ga in ieder geval stemmen. Waarop maakt niet uit, maar nee, ga in ieder dat, geval stemmen. Dat is zo, nee. laat je stem niet verloren gaan. Nee. En stem iedere woensdagavond af op Sterk. Oké, hey, en dan wil ik je heel erg bedanken, Dolly. <laughs> ook voor, uh, voor je bijdrage aan het programma Sterker. Heel he? leuk, Jo. Ja, nou, je hoeft te niet te bedanken. Ik vind het leuk. En ja. heel veel succes ook bij dit programma. Ja, dank je. Uh, samen met Rob. Ja, en binnenkort weer, denk ik. <laughs> Zeker ja, weten. Ja. Nou, gaan we doen, Dolly. Dank je wel. <laughs> okay. En van het mooie weer vandaag ook, hè. Ja, gaan we doen. Oké, okay. hoi. Dag, dag. dag. Your wall and talk to me. But look here, it would break. So intrigued. Zettingen zijn heel blij dat hij weer terug is right. en dat hij weer lekkere muziek maakt. Deze Bruno Mars wordt een single hè? en deze week op nummer 1 binnengekomen met stip op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Je hoort uh, zo heet uh, de platen die lekker uh, swingt. We gaan het hebben over de wedstrijd van vandaag, want uh, SV Zandvoort speelt uh, tegen Andijk. Aan de telefoon hebben we Piet Pijper. Goedemiddag Piet. Goedemiddag. Goedemiddag. Even dus, uh, niet van uh, op het veld, maar uh, wel uh, zo. Uh, nou, uh, in, nou, vlakbij eigenlijk. Dus, uh, ja, ja, via de, via de telefoon. Heb via de telefoon ben je vlakbij. Maar uh, ik, ben, ik, ben, ik zit gewoon thuis en uh, naast nou SV Zandvoort. Zie ik al in de uitzendingen. Ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, SV Zandvoort die, speelt vandaag een uh, hele belangrijke uitwedstrijd tegen Sporting Andijk. Zandvoort staat tiende met 13 punten en Andijk staat uh, zevende met uh, 16 punten. Verder zijn er in de onderste regionen wat hele belangrijke wedstrijden. Ook voor onze concurrenten. Welke concurrenten, als we naar beneden kijken, dus niet naar de boven, maar naar beneden. SVW-Purmerend is zo'n wedstrijd, maar ook... Uh, Edo tegen Jong Hercules. We zijn wel een beetje afhankelijk ook van anderen, maar ook, ze spelen ook tegen elkaar. Dus het is gewoon zaak om vandaag daar in Andijk 1 of 3 punten te halen. Uh, we zijn een, een, een aantal blessures uh, zijn minder uh, goed. Ik hoorde vanmorgen van de trainer dat uh, zowel Kors Vries als uh, Magielse, Koen Magielsen uh, dermate geblesseerd zijn. Dat, het eigenlijk, dat gaat langer duren, dus die zien we voorlopig niet terug. Wel weer terug is vandaag... Uh, Nijs Kostine die was met vakantie, die is vandaag weer in de Shellcoin inzetbaar Ook wie in de basis staat, kan ik nog niet, nog niet vertellen. Ze zijn uh, wat, met wat vertraging begonnen. Het is ook een aardige rit naar Antwijk mogelijk dat er wat vertraging is opgewezen. Ik zie net dat ze drie minuten bezig zijn en de stand is nog 0-0. Het uh, is, is heel ver weg, Andijken. Ik weet niet terecht helemaal weg. Uh, de, de, de, de, ja, daarboven ben je, ben je en, en Ja, boven Kaspel en uh, die uh, kant op toch? Ja, nou, nou, helemaal, helemaal bij het Andijk ligt heel veel noord aan het, aan het IJsselmeer ook. Oh, oké. Okay. Dus uh, het is wel heel ver weg, dus er is een hele rit met al die autootjes naartoe. Maar uh, ze zijn begonnen en uh, ik heb nog geen doelpunten. Ik spreek af als ik het doelpunt heb dat ik jullie een bericht meteen... en uh, van de bijzonderheden op de hoogte houden. Het is overigens vandaag een, een, een, een, kan het een aparte wedstrijd voor Jesse de aanborden. Die heeft tot nu toe in zijn voetbalcarrière ...99 doelpunten voor uh, SV Zandvoort 1 gemaakt. Dus uh, als iedereen scoort vandaag is het zo'n honderd. Zo en dat is natuurlijk wel een moment om even bij stil te staan. Zeker. Nou, dat gaan we hopen dat dat uh, vandaag gaat lukken. Ja, ik uh, hou jullie op de hoogte. En uh, ik zit anderhalf uur met uh, telefoons aan alle kanten. En ik hou jullie op de hoogte en ik hou jullie bij. Hé, hey, mooi Piet. Dankjewel hey, voor dit moment. Reden, ja. En we hebben contact. Uh, Piet Pijper over de voetbalwedstrijd van vandaag tegen Andijk. En uh, ja, laten we hopen dat we inderdaad wel met punten naar huis uh, gaan komen. Maar dat de wedstrijd is afgelopen. Uh, lopen. Ga nog één plaat draaien tot aan het nieuws en weer en dat is deze van Linda Lewis en Claire Staal.